10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Sanoma stopt met Playboy en Panorama. U hoort zo de hoofddirecteuren van deze twee bladen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland eerst u het NOS-journaal van 10 uur. Hier is Dorat Megens. Om het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen veilig en aantrekkelijk te maken... is 950 miljoen euro nodig. Dat stelt de commissie Meijer in een advies aan het kabinet. Het advies wordt morgen bekendgemaakt... maar het Dagblad van het Noorden bericht er vandaag al over. De commissie adviseert onder meer om huizen en gebouwen aardbevingsproof te maken. En ook moet er geld komen voor mensen die willen verhuizen... maar hun huis niet verkocht krijgen. De commissaris van de Koning van den Berg heeft eerder gezegd... dat de NAM 1 miljard euro beschikbaar moet stellen voor het Noordoosten van Groningen.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 Mediadeskundige Carolien Vader. Bladen krijgen uh, een half jaar tot een jaar de tijd om een alternatieve toekomst te, te vinden. En dat betekent uh, dat ze of worden samengevoegd met bestaande titels mm -hmm. of dat ze worden verkocht. En als ze uiteindelijk uh, in 2015 niet zijn verkocht dan is het einde oefening. Eind 2015 moet de reorganisatie klaar zijn. De politie heeft vanochtend de bewoners van een woonwagenkamp in Den Bosch... van hun bed gelicht en met stadsbussen afgevoerd. Het kamp ligt aan de rand van de stad en telt tien woonwagens. De politie. Er zijn in ieder geval mensen vanmorgen aangehouden... en die zijn allemaal aangehouden verdacht van het, uh, het artikel uh, witwassen... in het wetboek van strafrecht. Iedereen die vanmorgen hier op het woonwagencentrum aanwezig was... Die is, uh, ja, die is daar nu vanaf. De politie voerde samen met andere overheidsdiensten... de grote actie uit op het kamp aan de Deuterse Straat in Den Bosch.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 Een buschauffeur in Schiedam heeft dinsdag 45 kleuters uit de bus gezet... omdat ze op het stopknopje bleven drukken. De kinderen waren met leerkrachten en ouders op stap geweest... en moesten nog zo'n drie kwartier naar school lopen... zegt de directeur van de basisschool De Taaltuin. De buschauffeur was het na de derde waarschuwing zat. Er gebeurde nog een keer, toen weigerde hij verder te rijden... Dus dan is hij, uh, heeft hij de deuren opengezet en gezegd, uh, nou, uh, dit is genoeg, stap maar uit. En verder onderhandelen had geen zin. Ze laat het er niet bij zitten, de directeur, en dient een officiële klacht in bij vervoerder RET. Ze noemt het gedrag van de chauffeur ongepast en niet professioneel. En het is volgens haar bovendien gevaarlijk om met zo'n grote groep kleuters te gaan lopen. Het weer in het zuidoosten en oosten geregeld zon. In het noordwesten bewolkt met kans op regen of motregen. Vanmiddag en vanavond overal regen. Alleen in Limburg blijft het droog. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. Jan Bakker bij de AWB, Goedemorgen. Goedemorgen. Op de A5 Haarlem-Hoofddorp. We zijn in beide richtingen bij knooppunt Raasdorp. De verbindingswegen naar de A9 richting Alkmaar afgesloten. Daar ligt een zeil op de weg. Dan staan er nog files op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Woerden 5 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos, ook daar 5 kilometer. Dankjewel, John. Jon, moet ik zeggen. Uh, afluisteren via een USB-stick of een telefoonoplader zoals de Russen hebben geprobeerd, dat kan beter. Hoe hoort u zo bij de Cairo?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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Playboy en panorama in de etalage. USB-sticks en telefoonopladers. De Russen houden er maar een knullige manier van spioneren op na... Kerkje in de Verenigde Staten kunnen de dakloze families om hen heen niet negeren. We are a very large Catholic church in a, in a city, right in the middle of the city, and we have literally across the street homeless camps. En dat dochterhumeur van Henk Span het is bijna 7 over tien. U luistert naar het vervolg van Cairo. Goedemorgen Nederland. Een verlies van honderden banen en een halvering van het aantal titels. Uitgeverij Sanema. u hoorde dat net ook al van Dorald Megens, heeft een grote schoonmaak gehouden. Donald Duck, Linda en Margriet mogen blijven, maar bladen als Playboy en Panorama staan nu in de etalage om te worden verkocht. Frans Lomans en Patrick uh, Goldsteiner, allebei van harte welkom, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoofdredacteuren van respectievelijk de Panorama en de Playboy. Helemaal onverwacht is het voor jullie vast niet aangekomen, of wel? Nee, dit, uh, dit zagen we al uh, weken zo niet maanden aankomen... dat dit bedrijf afscheid zou gaan nemen van zijn mannenbladen... en dus ook van Panorama, ja. Juist. Uh, en nu, meneer Goldstein? Uh, nou, klopt. Ik ben natuurlijk een goede collega van Frans. Dus wij hebben het hier wel eens over. En uh, je, ziet het, uh, je ziet het inderdaad aankomen, maar uh, de 500 mensen, dat is wel heel heftig... Uh, en los van dat je het aanziet komen, als je het daadwerkelijk uit de mond van de directeur hoort komen, dan heeft dat best wel impact. Ja. Hoe is het op de redactie? Feest. Uh. <laughs> nee, nee hey, voor, voor alle duidelijkheid, wij zijn a. blij dat deze kogel door de kerk is. B. Uh, weet ik dat uh, de mensen zich in grote rijen opstellen om het panorama te kopen. En waarschijnlijk ook Playboy ja, waarschijnlijk ook nieuwe vuur om die drie titels even in één te noemen. R we zijn gegadigden en ik denk dat wij ergens terecht gaan komen... waar ze ons buiten gewoon graag hebben. En dat zal uh, een, een nieuwe uh, glorietijd voor het blad inluiden. Ja, dus nee, het is letterlijk is het feest. Waarop, ja, waarop baseert u dat optimisme? Want ik hoor alleen maar bladendokters roepen dat de markt verzadigd is... en dat het nog maar de vraag is of er gegadigd te zijn om uw blad over te nemen. Uh, wat uh, Goede research uh, uh, geeft mij de zekerheid dat wij... Uh, ...een goed nieuw onderkomen zullen vinden. Wie? Dat uh, is geloof ik niet helemaal uh, slim om dat nu wel te zeggen. Want uh, ik heb daar verder ook niks over te zeggen. Ik voer die onderhandelingen niet, maar je weet gewoon dat er gegadigden zijn. Ja, meneer... die, hebben zich, die hebben zich ook al gemeld. En... Ja, dus dat komt wel goed. Nee, godsend, geldt dat ook voor u? Ik heb er ook een positief gevoel over. ondanks de situatie denk ik dat er dat er echt voordelen hangen om als mannetitels uh, in een bij een andere. Different... Directeur, uitgever, uh, baas, uh, genoeg ruimte is voor ons. En uh, waar je gewoon positief uh, het merk op kan pakken. En ik denk uh, dat we dat niet echt als tijdschrift beheren. We beheren het als merk. Playboy is de nummer twee op het gebied van social media van heel Sanema. Uh, dus er zitten nogal wat kansen in onze merken. Ja, maar blijft Playboy dan op uh, papier bestaan of gaat u dan uh, op internet verder? Ik, ik ben geen uh, toekomstvisionair, uh, helaas. Anders was ik hier wel CEO geweest. Uh, print je... blijft nog wel even bestaan. En natuurlijk uh, gaan we langzaam de transformatie met digitaal maken. Ja. Maar net als elke andere uitgever uit deze planeet... is het nog heel ontzettend uh, moeilijk om met uh, digitale content uh, goed sens te verdienen... zoals we in het verleden met print hebben gedaan. Ja. Dus? Dus, we gaan lekker verder. Ja. Wat dacht je daarvan? Ja. Jullie zijn allebei ontzettend vrolijk en blij en opgelucht. Nou, nou we zijn zeker niet blij. Uh, ik bedoel, wat ik net al zeg, 500 mensen de laan uit. Uh, er zijn mensen, uh, gezinnen, waar bijvoorbeeld de, de, de man en de vrouw uh, samen in dit bedrijf werken. Ja. Dat is heftig en dat is echt niet leuk om te zien en, uh, en te horen. Nee, uh, nee dat, maar dat je is moet het, wel. je dat is het slecht ophalen. Dat is het klote natuurlijk, hè, van, uh, de nadruk ligt nu heel even uh, erg op de bladen. Maar er werken hier natuurlijk ook heel veel andere mensen in ondersteunende functies. En daar uh, kondigt zich gewoon een bloedbad aan. En ja, dat 500 is banen gaan niet doorweg. plezierig. Nee. Goed, nou sterkte daar ja. voor al die mensen. Uh, en succes met de toekomst van jullie uh, beide bladen. En dankjewel. Hartelijk dank hey. voor jullie snelle reactie. Ja,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 Michel Fugain, een Belle Histoire. Door de crisis zullen Nederlandse families steeds vaker hun huis kwijtraken. Je hebt eerst geen vooruitzicht en dat, dat is het moeilijkste. In de VS hebben ze heel veel ervaring met de opvang. On any given night we've close to 400 people. Het bieden van geestelijke steun. As a faith community we do have a real corner on the spiritual resources. En het inzamelen van geld. Yeah, ja, niet de overheid zorgt in de Verenigde Staten voor dakloze mensen... maar de gemeenschap, mensen, goede doelen en kerken. In Minneapolis is bijvoorbeeld de katholieke kerk heel actief. Verslaggever Jet Mok bezoekt een bijeenkomst voor dakloze mensen... in de kathedraal van St. Mary. We are een very large katholiek church in a in a city right in the middle of the city and we have literally across the street homeless camps and homeless camps all around us. So what we do here is we take very seriously our faith call to uh when did I see you hungry Lord? When did I see you naked to respond to those needs? Dit is Janice Anderson en zij helpt dakloze mensen omdat ze katholiek is. Omdat ze vindt dat je iets terug hoort te geven aan de samenleving. Ze is enthousiast ze houdt van haar werk en ze doorspekt alles wat ze zegt met citaten uit de Bijbel. I am honored and blessed to be on staff here at the Basilica of St. Mary. This is the most important work to be done in my life. When I got the job at the Basilica in 1994, I didn't even say it as a job. I didn't even care if they paid me. Ik had ook net zo goed dakloos kunnen zijn. Je weet nooit waar het leven je brengt. Lots of reasons that any one of us could be in this need... You know, so by the grace of God, there go by, there go I. Kunt u misschien uitleggen wat dan die projecten zijn die u doet voor de dakloze medemens? Sure, I'd be happy to. So, I mean, feeding the hungry. We have again homeless camps across the street. So we have for decades had wonderful people who come in once a week and they literally make sandwiches and we give that to people who ring the bell. And so we take very seriously that as a church, we should first of all listen to them. Welcome them in, listen. So we create programs to listen to people. Dakloze mensen kunnen letterlijk bij de kerk aanbellen. En zij krijgen altijd hun broodje, Ze kunnen altijd hun verhaal kwijt. En als wij hun verhaal kennen, zegt Janice, dan kunnen wij ze ook beter helpen. We're a church. We're not a social service agency. So, what's unique about a church, and we continue to come back, it's about the relationship, it's about Recognizing the dignity in everybody, and how can we pull that up? Een concreet voorbeeld van wat ze hier in de kathedraal doen gebeurt bij een klein tafeltje. Hier aan dit tafeltje kunnen mensen een formulier invullen, en met dat formulier kunnen ze naar een winkel in de stad, en daar krijgen ze dan schoenen, gratis. Now here we live in Minnesota. Uh, winters are long and hard, and there are people who don't have shoes or boots to wear. Het is een heel klein kleine ding. Het zal niet omhooglijnheid afvinden. Maar het geeft een heel fondamentale nodig. Er komt een vrouw bij ons staan. Een stevige vrouw. Vriendelijk. En ze wil heel graag vertellen wat ze hier doet. Ja. Ik moest gewoon van Buffalo, New York. En ik moest op een shelter blijven. Ik probeer te ontstappen. Ik begin een nieuw leven hier in Minnesota. Minneapolis. En... Ik been in a Shelter The Simpsons House for two weeks now. En ik heb. hier at St. Mary's Basilica dat ik help voor to get my ID and uh, voucher for shoes like that. Ze wil liever anoniem blijven, maar vertelt dat ze net is verhuisd vanuit een andere staat. En zolang ze nog geen huis en baan heeft, verblijft ze in een opvanghuis voor vrouwen. En hier in de kathedraal komt ze voor schoenen Een identiteitsbewijs. En spiritualiteit is a blessing. Ik vraag of ze in het opvanghuis een kamer voor zichzelf heeft en ze kijkt me verbijsterd aan. I share a room with I think 20 something women and we sleep on bunk beds one on the bottom one on the top and uh, we're in one room. It's a it's room to move around but not Dus je slaapt met ruim 20 vrouwen so op een kamer en really, als je niet van mensen um, houdt heb je een moeilijke tijd. If you're not a people person. You have to really Compromise. Yeah. Terug naar Janus, de baas van het hulpprogramma van de kathedraal. If we say what is poverty, it's being without resources. Financial resources is just one small part of that. Material resources, a second, but there's also spiritual resources and mental resources. Winters in Minnesota zijn bruut. Temperaturen van 30 graden onder nul zijn geen uitzondering. Dus de schoenen die we weggeven zijn belangrijk. Maar waar een kerk vooral goed in is? As a faith community. We don't have the most material resources. We don't have the most even financial. But we do have a real corner on the spiritual resources. De ervaring van Janice Anderson is dat mensen natuurlijk behoefte hebben aan schoenen, eten en een warme jas. Maar daarnaast is het ook ontzettend belangrijk dat je je verhaal kwijt kan. So part of what all of our volunteers are trained to do is to offer prayer if desired. En daar helpen ze graag mee in deze kerk bijdrage was dat van Jet Mok vanuit de Verenigde Staten. Vragen en opmerkingen zijn welkom via goedeborgennederland.nl Straks de Russen spioneren via telefoonopladers en USB-sticks. Maar dat kan veel beter. Eerst Hier is Iris Henk Spaan. Ik vroeg aan mijn vrouw of ze mijn tandpasta had gezien. De mijne ligt in de wasmand, zei ze. Ja, maar de mijne, vroeg ik... Kijk eens in de groentela, zei ze. Het komt zo. Ons huis staat te koop. Steeds als er mensen komen kijken... moeten van mijn vrouw alle persoonlijke elementen verdwijnen. Ze heeft gelezen dat mensen een zo neutraal mogelijk huis willen bekijken. Appeltaart bakken is uit. Less is more, luidt nu het parool. Ik word er helemaal gek van. Mijn tandpasta lag in het groene bakje, riep ik. Welk groene bakje... Dat groene ijzeren bakje waar het huishoudgeld in zit. Wie legt daar nou zijn tandpasta in? Vroeg ze. Zij. Oude mensen verstoppen hun sieraden als de werkster komt. Ze vergeten de schuilplaats en zeggen dan dat de werkster een ring heeft gestolen. Ik dacht altijd dat het vergeten van verstopplekken iets met dementie te maken had. Maar nu weet ik beter. Ik was mijn tennisracket kwijt. Mijn vrouw wist niet meer dat ze hem had opgehangen... tegen de achterkant van de deur van de cd-kast. Ik moet ook voor elke bezichtiging... de zeep uit het zeepbakje van de douche halen. Omdat ik hem in mijn bureaulade had gelegd... en de zeep nog een beetje nat was... moet ik nu een nieuw kentekenbewijs deel 3 aanvragen. Ik wacht met smart op een nieuw psychologisch rapport... dat stelt dat potentiële kopers enorm van gezelligheid houden. Of op een koper... Het is een fijn huis mensen, 200 vierkante meter op loopafstand van alles. Je mag ook de fiets nemen, maar dat raad ik niet aan in Amsterdam. Waarom denk je dat we hier weg willen? Ja, ik span als dat. Morgen de tot humeur van Niel Jelly.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 The sun shines, we'll shine together Told you I'll be here forever That I'll always be a friend took an all, I was it De Baseballs Umbrella. Het is vijf half tien. Elf moet ik zeggen. U luistert naar de Cairo op radio 1. Uh, de Russen, dames en heren, hebben tijdens de G20 in Petersburg geprobeerd om uh, deelnemers te bespioneren. Dat weet u inmiddels wel. Uh, elke deelnemer kreeg een USB-stick en een oplader voor de mobiele telefoon. Maar is dat nou wel zo'n? Uh, ...geavanceerde manier van een poging tot spionage. Ronald Bakker van uh, Sitcon Security. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een, uh, van een webshop die dit soort apparatuur verkoopt. Klopt. Is dit, uh, is dit nou de handigste manier om het te doen? Uh, wat ik begrepen heb, stond de software op die, uh, op die sticks... Uh, ...die nadat uh, de mensen hem in de computer zouden stoppen... ...daar uh, zit spyware op en die zou hun uh, mailbericht en zo kunnen uitlezen. Dus dat is wel een hele mooie manier. Ja, ja, dus het is niet zo dat die brussen achterlopen en dat dit een... Uh, nee, uh, nee, nee, ik denk dat het heel slim is. ...achterhaalde manier van uh, spioneren is. Nee, dat is een heel slimme manier. Ja, ja behalve dan dat uh, Van Rompuy, de Europese president, dacht... Hé, hey, waarom krijg ik die rommel? Ja. Uh, laat ik het eens even laten onderzoeken. Ja, dat hadden we niet gedacht van deze man. We vonden het wel heel slim van hem om het even te laten bekijken. En toen werd het ontdekt dat er toch wat uh, spyware op stond, heb ik uh, begrepen uit uh, berichten. Ja. Is dit nou een uh, gebruikelijke manier van uh, spionage, of niet? Hm. Ja, dat denk ik wel. Uh, sowieso uh, de Russen zijn zeer geavanceerd natuurlijk. Kijk, wij verkopen ook allerlei spullen daarvoor. Uh, onze beste voorzienigers zijn Russisch. Het kleinste en het duidelijkste een lange opnameduur. Oh ja. Ja. Maar het punt met deze dingen is, die moet je neerleggen uh, en later weer ophalen en dan de, de bestanden afluisteren. En met zo'n usb stick hoeft dat niet? Nee, nee, natuurlijk niet, want hij nestelt zich in, in de computer. Ja. En hij doet zijn werk... Dus dit soort spullen kun je ook bij u kopen? Nou, dat niet. Oh. Nee, we hebben wel software om op een, uh, op een uh, pc te zetten... maar dan moet u toch toegang hebben tot die pc. Ja. En dat, uh, zeg maar, om een pc te monitoren... wordt veel gebruikt uh, om, om, om kinderen uh, uh, te monitoren... of uh, uh, echtgenotes of uh, uh, zakenpartners. Die wordt geïnstalleerd op de pc. En die stuurt nu naar een, door uh, u opgegeven, e-mailaccount... Stuurt u alle gegevens wat er gebeurt op die PC? Dus uh, alle chatrooms, alle berichten. En dat, uh, dat is een, uh, een, een makkelijk tool. En wordt dat veel gedaan? Er wordt heel veel gedaan. Oh ja? ja? Ja, wij verkopen dat uh, tot dagelijks. En dat zijn dus, um, laten we zeggen, wantrouwende echtgenoten en echtgenotes, vooral? O onder andere, maar ook zakenpartners. Uh, uh, kinderen die gemonitord worden. He, wat, wat doen ze op die pc? Hoewel ze steeds minder zal worden op de pc, wordt er wordt natuurlijk veel meer met een mobiele telefoon gewerkt. Ja. Eén tegen dagen. En dat, ja, daar hebben we ook wel mogelijkheden voor. Maar zoals dat Merkel-verhaal met dat ze afluisteren van die gsm. Ja, door de NRC, de Amerikaanse ja, veiligheidsdienst. Uh, dat, dat, uh, dat, dat kan, maar zo'n telefoon moet wel in handen geweest zijn van iemand die daar wat op zet. Oh ja, anders kan het niet? Nou, bij ons kan het niet anders. Nee, maar goed, die Amerikanen kunnen die, die misschien ook wel op de, de die telefooncentrale. wel we iets meer geavanceerde spullen hebben, die hebben ook drones en alles. Dus uh, wat dat dan gaat, uh, zal het wel wat beter zijn wat wij kunnen verkopen. Ja. Maar, maar Bijvoorbeeld als u een telefoon aanlevert, of wij kopen die voor u? Een moderne internettelefoon, een iPhone of een, een, een Nokia-huppelde pub. Dan kunnen wij daar software opzetten. En uh, die software die uh, stuurt... Uh, alle gegevens en gesprekken door naar een internetsite. En dan kunt u zo afluisteren wat daar gezegd is. En bekijken waar hij geweest is en wat ze gedaan hebben. Juist. Dat is mogelijk. En dat wordt ook verkocht. Juist. Goed, nou, dat wordt dus behoorlijk wel afgeluisterd. Maar dat wisten wij eigenlijk al in, ja. in ieder geval door de overheid. Want Nederland is het meest getapte land ter wereld. In ieder geval van Europa, hoor ik en lees ik telkens. Ja, ja. ja. <acht> u, mo <sacht> u moet u daarom lachen? Daar. We zijn een klein landje natuurlijk. We zijn gouden het meest getapt natuurlijk. Hè? Ja, maar goed, dus ook andere instanties dan de overheid... en ook privépersonen doen dat dus. Ja, ja, ja, ik denk dat het van alle dag is tegenwoordig. Gezellig. Nee, niet zo, nee. Nee, hè? Nee. Wordt ik. u zelf ook afgeluisterd? Ik hoop het niet. Luistert u zelf af? Ik niet. Weet u het zeker? <laughs> ik weet het niet. Ik weet het niet zeker. <laughs> <laughs> maar er is wel wat aan te doen, natuurlijk, hè, voor dit uh, afluisteren. Als, uh, als je denkt dat je, dat je woning afgeluisterd wordt, dan kan je dat, uh, kan je dat laten onderzoeken. Oh, ja? uh, de, de, de zijn, uh, wij, we hebben iemand in dienst die uh, bijvoorbeeld gebouwen uh, van particulieren of van uh, zaken. Mensen waar gevoelige informatie wordt uh, doorgegeven. De, de, de, de, dan stuurt u een mannetje. Dan sturen wij geen mannetje. Dat oh. is een, manier, een gecertificeerde meneer met, uh, met een diploma en al. En die heeft uh, zeer. ...kafels in het apparatuur... ...en die scant uw hele woning op zenders uh, op, uh, op okay. zeg maar. Alles wat, alles wat door de lucht heen gaat, dat zendt namelijk. Goed. Dat is te traceren. En dat nou, wordt gedaan, dat noemen ze zwiepen. Juist. Goed. Nou, uh, uh, mochten mensen geïnteresseerd zijn... dan weten ze u vast wat te vinden. Ik hoop uh, wel dat dit het gesprek uh, was in ieder geval door veel mensen te beluisteren. Ja, is dat uh, zo? Nou, ja. het is, wij zijn Sitcold Security. Ja, oké. Okay. nieuwe dank u wel. Ja, nou, hartelijk dank. Oh. Misschien dat we ook wat concurrenten moeten noemen... anders krijgen wij weer een <laughs> Goed, einde van deze uitzending, dames en heren. Het is half elf en dus de hoogste tijd voor Jeroen Wielaert. Met wie ga jij praten en waar kunnen we afluisteren? Je kunt uh, ons uh, beluisteren. En als je uh, heel snel bent, ook nog naar de bus komen... die ligt hier bij de SS Rotterdam. Heel erg mooi. Um, um, we gaan daar praten over uh, onthulling binnenkort... van een monument voor de gastarbeider op het Afrikaanderplein. Uh, ja, we zijn er heel vroeg bij. gaat op 10 november gebeuren. Maar lijn 1 uh, zit er bovenop. Als, als gewoonlijk. Misschien kunnen we ook nog praten over een monument voor Playboy. We zullen zien. V de NTR in lijn 1. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS. Journaal naast mij, Donald Megens. De Telegraaf Media Groep trekt de stekker uit Hives. Dat melden bronnen rond het bedrijf, zo schrijft vakblad Adformatie. TMG, de Telegraaf Media Groep, wil geen commentaar geven op het bedrijf. TMG kocht Hives in 2010 voor 44 miljoen euro... en in maart van dit jaar schreef het concern al 37 miljoen af op Hives. Om het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen veilig en aantrekkelijk te maken is 950 miljoen euro nodig. Dat staat in een advies van de commissie Meijer aan het kabinet. Het advies wordt morgen bekendgemaakt. Dagblad van het Noorden berichten vandaag al over. De commissie Meijer adviseert onder meer om huizen en gebouwen aardbevingsproef te maken. En ook moet er geld komen voor mensen die willen verhuizen maar hun huis niet verkocht krijgen.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 Is dat nou nog niet klaar, Jon Bakker? Uh, nee, nog niet helemaal. Een paar nog. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Knoop het Oude 4 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen bij de Van Brienoord 3 kilometer. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Noorderloos, nog 5 kilometer. Dankjewel, Jon. Hier nu Jeroen Wielaert met Lijn 1. Tot morgen. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen. Nederland kent één belangrijk monument voor een arbeider. Stoer staat hij op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam. De dokwerker. Symbool van het protest tegen de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Op 10 november komt er een arbeider bij, namelijk uh, met de onthulling van het monument voor de gastarbeider op het Afrikaanse plein in Rotterdam. Daar zal veel waardering voor komen, maar natuurlijk ook weer protest. Ik vind uh, trouwens dat er ook een monument moet komen voor de demonstrant. Maar nu, dus, monument voor de gastarbeider. Wat vindt u? Is dit een gezond teken van gevorderde tolerantie in Nederland? Een leuk eerbetoon aan al die Spanjaarden, Turken, Joegos, Marokkanen... noem maar op, die hier in de jaren 60, eind jaren, eind jaren 50, begin jaren 60... het vuile werk kwamen doen? U kunt erover meepraten op 0800-1121, 0800-1121. Hashtag lijn 1 is het... Tweetadres en u kunt mailen naar lijn 1. apenstaatje ntrnl Migration Man, uh, bezongen door Graham Nash en uh, David Crosby. En dan hadden ze het over een heel ander soort uh, landsmensen. Ik denk uh, bijvoorbeeld over Mexicanen daar in Californië nog altijd een groot onderwerp in het zuiden van de Verenigde Staten. Zeki Baran is fractiesecretaris voor de Partij van de Arbeid in Rotterdam en uh, ijveraar voor het genoemde monument voor de gastarbeider. Al een jaar of zes, zeven toch mee bezig. Klopt, klopt. En Zeki Baran, dat klinkt ook naar gastarbeider. Ja, ik ben een zoon Met van een respect. gastarbeider. Ja. En mijn, mijn kinderen zijn hier geboren en die zijn uh, volledige Rotterdammers, Nederlanders. En de uh, eis van mijn uh, kinderen is ook aan de derde generatie. Zet je volledig in voor ons land. En, en spreken ze ook een beetje zangerig Rotterdams of niet? Je kan toch een beetje accent horen. Nou, dat is toch uh, wel, wel goed, hè, Ronald Seurense? Ja, maar daar gaat het toch niet over? Dit nee, gaat niet over accenten. accenten <laughs> maar, wel voor die inze, maar wel om die inzet voor het land. Dat vind ik belangrijk. Uh, voor Nederland? Ja, ja, nou, ik vind uh, wat dat betreft dat, dat monument... want dat is de kern van de zaak, daar helemaal niet aan bijdraagt. Hè. Uh, een, uh, een monument, dat doe je, wat u net noemde... of uh, misschien mag ik het tutoeren, wat, wat je net noemde... Zeg maar jij, hoor. Is die, die dokwerker, hè, Dat is een symbool van uh, een groep mensen die... iets. Uh, geweldig gedaan hebben, onverzettelijk. En daar heb je monumenten voor. Je hebt monumenten omdat je mensen ergens dankbaar voor bent... wat ze voor de samenleving gedaan hebben. Of dat ze een hele bijzondere prestatie hebben verrichten. Er staat in Rotterdam een, een standbeeld van, van die Blanke Schoen en van, uh, het, van het Hof uh, van Fortuin. Uh, dus dat is de reden om een monument op te richten... Uh, die over het algemeen altijd met overheidsgeld wordt opgericht. En ik zie helemaal geen reden om een monument op te richten... voor mensen die geknokt hebben... Om om hier naartoe te komen of vrijwillig. Basis hier naartoe zijn gekomen. En uh, die uh, gewoon gewerkt hebben. Zoals miljoenen andere Nederlanders ook gewerkt hebben. Zeg jij als uh, voormalig topman, oprichter van Leefbaar Rotterdam. Uh, ook uh, een beweging of een partij. die toch ook al eens voor de hardwerkende Nederlander opkwam. Ja. Dus er moet eigenlijk ook een monument voor de hardwerkende Nederlander. naast dat monument voor die te komen? Nou, ik zou dat toch? nog. Ik ben trouwens ook uh, senaat voor de PVV. Maar ja. ik zou uh, dat eigenlijk nog terechter vinden, hè, deze stad. Is na de oorlog in 1945 eigenlijk bijna met de blote handen opgebouwd. door mensen die daar werkelijk, als je nu de salarissen ziet en de levensstandaard, werkelijk bijna gekrepeerd zijn. En daar staat helemaal geen monument voor. En dan denk ik, nou, dan is dat toch wel een beetje buiten proportie en toch wel weer te politiek correct, dat er dan voor gastarbeiders... die hier vrijwillig zijn gekomen en die een goed salaris kregen... dat daar dan ineens een monument voor moet. Maar die gastarbeiders waren hoog nodig. Ook in de, in de wederopbouw van niet alleen Rotterdam, maar heel Nederland. Ja, uh, zoals alle arbeiders uh, nodig zijn. Zoals elektriciens nodig zijn. Zoals spoorwegpersoneel nodig is. En zo waren die mensen in die tijd ook nodig. Zeker, Baran, uh, Ronald zegt eigenlijk van... Uh, ja, die gastarbeiders waren, maar onder, waren onderdeel van het geheel. Nee, dat, dat, dat, dat is dat, natuurlijk dat, zo. Dat, dat, ja, dat, natuurlijk. Maar daar denk ik toch wel iets anders over dan, dan Ronald. Uh, waarom? Omdat een een periode... Uh, uh, hebben wij al in Nederland gewoon een aparte soort werk nodig hadden. En dat waren gewoon bijzondere mensen uit uh, Italië, Spanje, uh, Turkije, Marokko, Jugoslije, zijn. Waar kwam jouw gekomen. vader vandaan? Ik, precies? Mijn, mijn vader kwam uit Turkije vandaan. Dus uh, wat is daarop tegen dat om deze mensen even, even in het zonnetje te zetten... Uh, om, uh, om te zeggen, joh, uh, bedankt, maar wij kijken nu vooruit. Uh, Nederland is ons land... Bedankt, uh, uh, want die zijn er niet zoveel meer. Zijn misschien kun je nog, nog met vingertellen, tellen, die eerste generatie gastarbeiders. Om daar gewoon een duidelijk een dank uit te spreken. En dan vervolgens aan hun kinderen en kleine kinderen duidelijk maken: U hoort in Nederland, u heeft rechten, u heeft toch plichten. Zet u volledig in voor, nee, voor, voor ons land. En dat is, de, dat, dat is eigenlijk de, de uh, geest van het monument die wij 10 uh, november gaan ontvullen. Heldhaftig was het niet, maar het was wel. Het was gewoon rotwerk in heel veel gevallen. Precies. Precies. En daarom verdienen ze dank, een officiële dank van ons van, van, van onze land. Roland ja, dat neemt toch niet weg dat ik het inconsequent vind... om er dan weer één club uit te halen en een anderen te laten zitten. Nou ja, bij zit club, Rock, we zitten in toch, Rotterdam. Wij zitten één club. Al... toch heel veel, hoor. Nee, we van hebben een groep gastarbeiders. Ja. Maar we trouwens de Grieken vergeten. Ik heb als kind heel veel met Grieken voetbal in het, uh, in het park. En ik kan Je hoort er me bij, hoor. Ik kan me niet indenken dat die uh, uh, daar onderleden, hoor. Sterker nog, die kwamen ons ophalen om te voetballen en gezellig... Maar goed, dat is wat anders. Als Portugezen ik... zaten er ook nog bij, KVDA. Met name, als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik schepen gaan. Hoeveel Rotterdamse gezinnen hebben niet, zijn niet opgegroeid zonder vader... omdat hij op zee zat? En dat was ook geen prettig werk. Dat was heel gevaarlijk en slecht werk. Vrouwen alleen, mannen op zee. Ik heb nog geen monument voor ze gezien. En dat zijn de mensen die zeker zoveel werk hebben gedaan... als die gastarbeiders. En dat werk van die gastarbeiders, nogmaals... ze hebben het vrijwillig gedaan. En ze hebben allemaal de kans gehad... om zich in het bedrijf waar ze zaten op te werken. En nogmaals, daarvoor werd dat werk ook verricht. En... Daar is ook geen monument maar voor de mensen die je, je, daarvoor dat werk verrichten. Tuurlijk, maar jij als historicus weet proportioneel natuurlijk heel goed wat de betekenis is geweest van die laag gastarbeiders destijds hier in Rotterdam. Ja, dat maar zelfs. Ik ben niet alleen. Ja, goed, dat, dat heeft eigenlijk weinig met geschiedenis te maken, maar dat is meer economie. Uh, er is zelfs een theorie die zegt als wij uh, dat niet, daar niet voorzien hadden... dan hadden de industrieën en, en de bedrijven zelf al innovatief te werk gegaan. En op een andere manier veel eerder overgegaan uh, tot mechanisatie bijvoorbeeld. Ja, maar dus dat is, was destijds is, niet aan de orde. Een, nee, dat was niet aan de orde. Maar omdat er een andere, eenvoudigere oplossing was. Maar nogmaals, de kern van de zaak is... moet dat nou speciaal met overheidsgeld uh, worden herinnerd? Ik vind dat dus nogmaals buiten proportie en te politiek correct. Zeker Baran, hoeveel kost dat, uh, dat uh, monument dus? Ik heb het niet gevraagd. Ik denk iets meer dan een ton. Uh, de, uh, uh, die, uh, daar heeft uh, een Centrum Beeldende Kunst voor dat soort initiatieven... Uh, geld voor. Als ze als merken dat het gewoon een draagvlakte is, dan toetsen ze daar een centrumbeeldende kunst. Centrum kunst. Maar voor dat Rotterdam. is toch overheidsgeld? Dat is een overheidsgeld, ja. Dat is toch opvallend in een crisistijd waar heel veel dingen niet meer kunnen? Ja goed, de, de, de, de, er is nog steeds geld voor, voor, de, voor de kunst in de buitenruimte en daarvan is zeg maar dat, dat geld gewoon beschikbaar gesteld. Ja, kunst in de buitenruimte, ja. denk ik aan een andere discussie in, in Rotterdam trouwens, eh, namelijk over de verwaarlozing van zoveel monumenten. Dus er mag wel goed onderhoud opgepleegd worden straks als die er staat. Ja natuurlijk, maar da, da, daar zijn we nu bezig zeg maar om, om, om, om uh, gezamenlijk iets, iets mee, te, mee, te, mee te denken. Dus het is dus een, inderdaad, een, uh, een, ook al uh, beheren van een kunst ook een aparte, uh, aparte vraagstuk is. Ik maar heb... da, daar doen we het niet voor. Wij doen het voor... Die mensen die hard gewerkt hebben in, ja, in, in ons maar... land. En daar gaat het toch om. En ik ben met iedereen, meneer Versteunders ook helemaal mee eens. Hard als als hard, uh, voor hardwerkende Rot Rotterdammers of Nederlanders ook een monument moeten komen. dan moeten we het maar komen. En ik wil graag daar samen met meneer Versteunders ook uh, aan ja, werken. Van de hardwerk, oh, ik, ik stel van de voor dat de schoolmeester Ik moet nu denken, denken aan dat grote Terracotta leger in, uh, in China. Ik denk dat we zo'n heel leger neerzetten voor de hardwerkende Nederlanders. Maar. Uh, Jacob aan de telefoon. Die is het niet helemaal eens met ja. Ronald Seurissen? Uh, nee, hoewel ik uh, vaak uh, voor een deel uh, in het gedachtegoed van meneer Seurissen meega, is dat in dit geval niet zo. Ik zie er niet zoveel uh, graten uh, in, in een been in, in een gedenkteken voor, uh, voor uh, gastarbeiders, later buitenlandse werknemers uh, uh, genoemd. Ik zie dat meer. Ja, er moet geen echte politieke propaganda of zo van uitgaan. Daar ben ik uh, niet voor. En ik ben er ook niet voor als je dingen overal opgericht zou worden, maar een monument. Betrekking bescheiden monument in, in, in, in de, nou in dit geval in, in, in een buitenwijk, oude buitenwijk van Rotterdam. Vind ik niet zo'n punt. Ik zie het meer als een stukje uh, historie. Overigens betwijfel ik of er in, uh, in Nederland niet meer gedenktekens uh, uh, uh, staan die rechtstreeks of onrechtstreeks uh, uh, terugslaan op uh, betrekking hebben op, op, op arbeid. We weten wel zeker dat in, in oude binnensteden vind je soms beeldjes van, van beroepen die daar vroeger werden uitgeoefend. Mm -hmm. als nou, wevers zijn of, of, of tuinders enzovoorts, die zijn echt wel te vinden. Dus dat is dan, nou ja, dat is dan voor onze binnenlandse arbeidskrachten, zeg maar. Maar bijvoorbeeld in Delft schiet men nou te binnen is een, is een nou ja, dat is goed, dat is dan een plaket, is niet echt een monument, maar dat herinnert aan de komst van Italianen in Delft, die nou ook, ook elders die dan onder andere ijsselons hebben opgericht. Ja, daar, daar, daar gaat verder geen politieke boodschap vanuit. Dus Jacob, ik vind niet zo'n punt. Ik ga naar Ronald Seuns. Wat, wat je eigenlijk bedoelt is uh, waarom eigenlijk niet... Nou, ja, wat is het bezwaar? is het zwaarwegend. Ik, mijn, mijn bezwaar is dus dat het niet past binnen, uh, laat ik zeggen, het kader wat wij hebben waar monumenten voor worden opgericht. Uh, daarbij vind ik dat je niet één groep eruit kan halen, terwijl er honderden groepen zijn. En ten derde vind ik dat je in deze tijd daar geen overheidsgeld aan moet. Uh, ja, maar Jacob zegt ook van, er zijn hier en daar wel beeldjes ja, dat van Verschillende beeldjes die uit de middeleeuwen uh, dateren. Uh, dit is een specifieke groep. Dit is niet één bepaald ambacht, maar dit is een hele grote. groep groep, nogmaals, en er zijn veel meer groepen. Er wordt van iedere Nederlander verwacht dat hij zich gewoon uh, hard inzet en dat hij hard werkt. Hè. We hebben in Nederland namelijk een bepaald arbeidsethos. Maar misschien zou je daar dan een beeld voor kunnen maken voor het arbeidsethos, het Nederlandse arbeidsethos, wat helaas zo aan het verdwijnen is. Maar vind je dat nou? Ja, dat vind ik wel, ja. Als je ziet, uh, zeker, we zitten hier op Rotterdam-Zuid, wat een ontzettende moeite er wordt gedaan om mensen aan het werk te hebben, dat er is overigens. Bestaat die hardwerkende Nederlander dan niet meer? Uh, op Zuid is die erg moeilijk te vinden. Dat heb ik in ieder geval nemen ze nu Polen en Roemenen voor. Daar weer een standbeeld Ik heb dat trouwens van de lijsttrekken van de Partij van de Arbeid gehoord... op een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid... dat hij echt zijn uiterste best deed om mensen... bijvoorbeeld in het Westland aan het werk te krijgen. En dat dat totaal, maar ook totaal niet lukte. Ronald Suurs. Ronald ben ik dus absoluut niet mee eens. Dat heeft toch gezegd. Nee, maar goed, ik ben zelf in de kast ging werken. Hoe dat. Hoe, hoe, uh, uh, gewoon uh, kijken. Uh, en daar is ook niet, niet, zo, niet zo groot werk voor. Want wat ze doen is gewoon polen halen uh, per bussen. En die, werden, die werken enorm, inderdaad heel erg hard. En die wachten niet op uh, uh, uh, mensen van rotterdam Zuid. Die, die, die komen daar werken. Maar dus die krijgen ook binnenkort een monument... die Polen en die Bulgaren en die Romeinen. Ja, maar dat is dus gewoon uh, een consequentie... Nee, dit, van de loop van de geschiedenis. Nee, maar dit is, dit, kijk, Ronald, je weet het. Wij willen hier gewoon een punt achter zetten over gast zijn. En ja, de dat, de dat is het da, Daar over. gaat het ook om. Ja. En dat wij aan de kinderen en kleine kinderen van de gastarbeiders... gewoon duidelijk maken: u hoort hier. U moet hier vooruit kijken. U moet gewoon volledig inzetten voor, voor, voor, voor dit land. Daar gaat het ook om. Dat is de geest. Eh, uh, daar. U, u moet niet eh, uh, uh, uh, uh, uh, daar en daar aan, aan de andere kant gaan draaien. Dat is gewoon een monument een dankmonument voor. Uh, uh, voor de landen die al met een verdrag getekend zijn en mensen uitgenodigd zijn. Ze zijn echt uitgenodigd vanuit Griekenland, vanuit Portugal, vanuit Turkije, vanuit Marokko, van, uh, vanuit Spanje. Uh, de Vanuit Caveria. Die zijn gewoon speciaal uitgenodigd om hier een, nou, een bepaald soort werk ze, te doen. Nee, ze, ze hebben geknokt om hier te mogen komen werken. Uh, nee, nee. Dat, dat kan ook wel. Mijn vader was ook een gelukzoeker. Ik ben een kind van een onalfabetische vader en moeder. En ik heb hier een hoogschool gestudeerd. Dank aan de mogelijkheden. Dank aan de democratie in Nederland. En mijn, mijn dochter die werkt nu in een academisch ziekenhuis. Mijn zoon die is afgestudeerd als een bioloog. Dus... En daarom wil ik gewoon duidelijk ja, maar, maar maken... als je, goed je, goed, je goed je best, best even, doet in dit even, land... Dus prima je wel springen. Sorry, je sorry ik moet, dit leeft heel erg. Er komt heel veel, heel veel binnen. Natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Omdat het symbolisch iets is. Hè. Voor, voor, voor, voor ja, niet alleen een generatie mensen... maar ook voor arbeidsethiek. Voor keuzes die mensen maken. Ik zie hier bijvoorbeeld een mail van Frank. Die zegt, dit verklaart nou ook... waarom veel Nederlanders... Nederlanders na de oorlog naar Argentinië, Australië... Nieuw-Zeeland... en de Verenigde Staten zijn vertrokken. Mensen die volgens de heer Seurissen... dus beter in Nederland aan de bak hadden gekund. Uiteraard past dankbaarheid aan iedereen... die de opbouw van Nederland gestalte heeft gegeven. Hier zijn dus keuzes. Ja. Nederlanders hebben ook hun keuzes Natuurlijk, gemaakt. maar in die tijd was het zelfs zo... dat de overheid propageerde om te emigreren. Omdat men zei, Nederland is overbevolkt. Dus die mensen ja. zouden zich... als ze nu <laughs> rondkeken, zouden ze werkelijk... Euh, euh, zich, nou, wat ik wil netjes zeggen, heel erg schrikken. Nog een reactie. Zo zijn de mensen uit de armste gebieden van Marokko, Turkije, het naar Nederland gekomen. Waarom verlaat je je eigen land, huis en haard? Omdat je elders betere kansen krijgt. Zo zijn er meer van dit soort reacties. Ook van meneer Dammers aan de telefoon. Zeg het maar. Ja, goedemorgen. Goeie, ja goeiedag, heer Dammers. Ja, ik ben het wel eens dat het monumenten moet komen. Maar eigenlijk zou het. Uh, waar komt u vandaan, meneer Dammers? Wanneer, waar komt u vandaan? Ik kom uh, gewoon uit uh, Schiedam. Ik ben een arbeiderzoon van arbeid. Ik ben van 1940. Ik heb Nederland mee zien opbouwen. Ik heb uh, gastarbeiders meegemaakt. En, uh, die mensen die, uh, er waren niet... er uh, is dus een mythe dat vrouwenwerk vuil je waren. Heel, dat hebben ze ook gedaan. Maar klassische zeer. dus in het vuile olietanken schoonmaken, deden je gewoon Nederlanders. Ja. Maar ik dat wil niet zeggen waar die mensen waren nodig vanwege de werking van de arbeidsmarkt. En nu heb je een Europese, je hebt geen Nederlandse arbeidsmarkt, maar een Europese, daarom komen de Polen en. en dit. Het is gewoon marxistisch. De maar, arbeider die kan niet anders als werken, want hij heeft niks anders. Maar, daar maar nou daar zegt gewoon als seurse hier van, uh, waarom dan die gastarbeiders eruit pikken naast al die gewone Nederlandse arbeiders? Of maakt u dat niet zo uit, meneer Dammers? Nee, daarom zeg ik, daar zou je zo of Het maakt niet uit, er staan ze zelfvertretend, ze staan in plaats van ons. Ze is zelf natuurlijk een uh, gast daarbij, ze dus een het al. Maar er zijn <lacht> mensen die zijn echt extreem. En uh, die hebben, dat zijn totale, totalitaire mensen die, die, die alleen maar kunnen denken. En dan ga ik iets zeggen, iets extreems, maar niet om hem te beledigen. Maar voordat Hitler aan de macht kwam, toen werden we de Duitsers hadden dat spannende karakter. te uh, werken, netjes je plicht doen en niet voor jezelf opkomen. En wat Marx al zei, er komt geen revolutie in, die hoef ook niet te komen, die wil ik niet. Maar als de Duitsers de revolutie moeten doen en ze moeten een, peron, een station op bezetten, dan kopen ze een perronkaartje, zo netjes zijn ze. En zo is Serres en Consort ook in Bilders. En waar je nu naartoe gaat als je die gasten de wil gaan, je wordt gewoon een partij waar nodig, is... SP en een nette CDA als ze netjes zijn. En de VVD, waar ze een klein aantal nette mensen in zitten. Want degenen die, die geslaagd zijn in het leven, die zijn ook niet door eigen, zeg maar niet door eigen kwaliteit. Ze hebben wat ze hebben wel kwaliteiten, maar die kwaliteiten die zijn niet van je, want als je geboren wordt, dan sta je natuurlijk op het begin van je leven is er een zaadje, een eitje. Oké okay, meneer zo Dammers, ik ben, sorry dat ik u onderbreek, maar ik moet even naar uh, Roland Seurus toe, want het is een heleboel tegelijkertijd. Hè. Marx, Hitler komt langs, maar de kern ja. is gewoon uh, net de mensen die komen er. Ja, nee, daar is niks op tegen. Nee. Ik moet zeggen dat het voor mij zeer onaangenaam werd ontkleed. Maar daar ben ik ondertussen aan gewend. <lacht> Wanneer Dammerza had bij mij geschiedenisles, geschiedenisles kunnen krijgen. Maar dat doet er verder niet toe. Dat kan je iemand niet kwalijk nemen. Dat ze weinig van de geschiedenis weten. Maar dat dat nou iedere keer weer gebruikt wordt. Daar word je eigenlijk wel een beetje moe van. Maar, ja, uh, het, het, het waait nu een beetje weg van, van de kern van de zaak. Daarom. De kern van de zaak is duidelijk. Ik wil dat monument niet hebben. Omdat ik het uh, uh, geldverspilling vind. En ten onrechte vind. En misschien mag ik nog eventjes over met Zeki die, die zegt... ja, wij, zijn, wij willen van dat woord gastarbeider af. Ja, dat kan ik me indenken. Maar er is een heel eenvoudige oplossing. Dat is dus stuur je tweede paspoort weg. Hè. Dan ben je voor 100% Nederlander. En nu zijn er toch heel veel Nederlanders die uh, N5050 zijn. Hè. Die hebben een paspoort voor het ene land en een paspoort voor het andere land... Op het moment dat je echt zegt, nou, wij, wij willen van die hele, dat hele stigma af. Van dat, dat hele, uh, we zijn hier ooit als gastarbeiders gekomen en we zijn nog steeds gastarbeiders. Dan is de oplossing voor de hand. Stuur je paspoort terug en dan ben je voor 100% Nederlander. Dat is een ander verhaal, ja, denk ik ander toch. Verhaal, een maar, een ander verhaal. Het, dat zit hier natuurlijk wel een klein beetje aan ja, vast. Het gaat, het gaat vooral om dat eerbetoon. En uh, dan krijg ik wat dat betreft ook weer een, een mailtje hier van uh, Saïda. Dus niet Naïda, maar Saïda die zegt een monument is niet nodig. Het is meer een doekje voor het bloeden. Ze zijn vroeger niet goed betaald. Zeki. Ja. Zeki de, de, de, Ik weet het niet. Ik denk dat ze, dat, ze, dat ze juist wel gewoon goed betaald zijn. Dus da, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat, dat ze gewoon de inzet hebben geleverd in, in het land. Uh, en dat is ook ons land. Uh, uh, en daarvoor... Wilden we gewoon hun, hun eerbot zetten? En nogmaals, we, pardon, wij gaan dus met deze monument duidelijk maken. Nou, dit is een, dit is een keermoment. Het is een vijf, meer dan een vijftig jaar geleden. dat gastarbeiders de, hier kwamen. En nou, daar gaan we gewoon, gewoon draai geven. Dat wij het gewoon. Nou, de, uh, mijn vader is als gastarbeider, gastarbeider gekomen. En die heeft uh, uh, inderdaad met een halve hoofd in Turkije geleefd. En dat wil ik niet. Mijn kinderen zouden het nooit willen. Uh, dus uh, die de, kinderen hebben ook één paspoort. Precies. Het is precies, gewoon ook als precies, gevolg van de precies, ontwikkeling. reëel verhaal. Dus. Uh, Ralf, uh, aan de telefoon. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Hallo. Ja, nou, ik, ik vind het ook een idioot idee eigenlijk. Ik, heb, uh, ik ben cv geweest en daar kom ik direct nog even op terug na afloop van dit betoog. Ik heb in allerlei landen. Maar hou het kort, waar, Rolf. Hou het Hou het kort. Ja, maar uh, in in Australië, in Amerika, Zuid-Afrika, noem maar op, overal waar Nederlandse emigranten zijn en, en behoorlijk goed uh, uit de voeten zijn gekomen, daar heb ik nooit een standbeeld voor Nederlanders zien staan. Uh, dus dat, dat, ik vind het eigenlijk, ik vind het te gek voor waar. Je, je gaat naar een land toe en dan wordt uiteraard ga je verplicht, moet je verplicht zijn om je uiterste best te doen om daar goed aan de bak te komen. Daar dat, dat kom je voor. Dus om daar dan met een standbeeld voor beloond te worden. Ik ben niet zo voor standbeelden hoor, vooropgesteld dat. En dan heb ik als, als slot nog. Eh, het is HET SS Rotterdam. Als je DE Rotterdam zegt, maar dan moet je dat SS weglaten. Dat is HET stoomschip Rotterdam. En dat hoor ik zoveel mensen fout zeggen. Dat was eigenlijk mijn slot. En dat zou je misschien niet zo aanspreken... maar het is echt HET SS Rotterdam. Ja, nou, we moeten daar ook correct in zijn, Ralf. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, weer toch ook uh, relativeren. Uh, in dit geval dus uh, uh, geen uh, monumenten voor Nederlanders in het buitenland. Nou, ik ken er wel degelijk één. Ik ben er zelf bij de onthulling geweest. Adriaan den de schrijver, heeft er eentje in Skopje in Macedonië... voor dat harde werk wat hij daar deed. Dus, uh, ja... Um, het is dus, dus, dus voor en tegens afwegen. Ik kijk dus er, even... Er, er komt een Nederlandse... Ja, dus, Nederlandse dus, met her, met her, er, er komt een Nederlandse dorp in Istanbul en Bekos. En daar is de mens zelf gevraagd. En die willen ze op, op een Nederlandse manier gaan, gaan bouwen. Ik bedoel... Als je het wil creëren, dat, dat, dat, dat kan gewoon overal. Het maar die, heeft, deze monument heeft gewoon echt daar niks mee te maken. En nee, het gaat om niet één nationaliteit. Nee, maar het, het gaat ook in de, om op Ralf door te gaan. Het gaat ook om maar, uh, uh, wie het initiatief neemt. Wie Precies. hard voor de zaak heeft. Ja, nou ja, goed, nou, die die zit hier, hier in de bus. Uh, meneer L, voor het monument, als zoon van een gastarbeider, zeg het maar... Ja, met Elspreek. spreken. Ik, uh, ik ben niet uh, vies van het woord gastarbeider dat voorop. Want uh, in, de, in de context van die tijd uh, was het eigenlijk niet meer uh, dan dat. Ik ben het uh, totaal eens met de uh, oprichting van een monument uh, en wel om de volgende reden. Het gaat hier om het voorbeeld uh, van hoe mensen zich geïntegreerd voelen in deze samenleving. hard hebben voor de zaak en in feite alleen maar uh, erkenning willen hebben voor wat zij uh, in de afgelopen jaren hebben gedaan. Uh, ik geef mijn vader als voorbeeld die toch een aantal kinderen groot heeft gebracht... en een goede toekomst heeft geboden, maar ondertussen zichzelf helemaal kapot heeft gewerkt. En uh, als dankverdank heeft hij een, uh, nou ja, een, een, hele kleine, uh, een heel klein pensioen opgebouwd... door gewoon misbruik van koppelbazen destijds. Nou, er zijn talloze... Uh, zogenaamde gasten erbij. die zich op die manier, de onkunde eigenlijk, uh, ja, totaal niet voorbereid op de toekomst, uh, heel hard hebben gewerkt en in ieder geval de volgende generaties verder hebben geholpen. En, en zo de uh, weg, de weg ja. hebben geopend voor de volgende generatie, Even. waaronder dus ja. u, meneer L. Ja. En zeker niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor hun buren. Ik, ik heb het uh, jaren om me heen gezien in Haarlem. Hoe de integratie daar uh, door is gegaan, ondanks dat de media misschien anders doet. Uh, ik heb gezien hoe, uh, hoe de buren bij ons over het vuur kwamen. Hoe dat ook bij andere gezinnen. Ik, ik ben zelf van Chinese afkomst. En sorry dat ik zo snel praat, maar dit, ik vind het uh, heel duidelijk dat de heer Seurissen... als uh, het ging om uh, een willekeurige groep... Maar waarbij niet Marokkanen, Turken of uh, Noord-Afrikanen worden hebben genoemd werd. Dat hij alleen maar voor kon zijn uh, omdat het een toonbeeld is van integratie. Mensen die hart hebben voor Nederland. En ik ben heel erg boos op de heer Seurzen. Dat hij constant alleen maar dit soort discussies uh, uh, aangaat. Omdat hij, hij in feite alleen maar zichzelf te loopt. Dank, ja. dank u wel. Ja, maar u, zegt, u zegt eigenlijk meneer Seurzen maakt een ja. karikatuur van zichzelf. Nou uh, ja, dat moet hij gewoon zelf maar even beantwoorden. <laughs> nou ik, wat ja. meneer El vertelde over zijn vader. En uh, dat geldt voor mijn vader precies hetzelfde. Buiten dat die. Waar kwam die vandaan? Die kwam Rotterdam. Ja, mijn, over, mijn grootvader was een Noor. Ja. En mijn overgrootvader was ook Noor. Die was op zijn zesde werd hij aan boord van een schip gezet. Kinderarbeid. Ja. Dat was echt letterlijk een onderkruipetje. Er is geen monument voor hem. Hè, voor die kinderen die destijds aan boord van schepen werden gezet. Dus wat dat betreft. Maar alles wat meneer ja. L zegt. geldt ook voor mijn vader. Ja. Ja, ja, ja. Dus die seurissen laten zich niet even wegzetten. Door meneer El. Nee hoor. Het... Ook niet alleen door meneer L, Maar door niemand. Meneer L? Ja, mag ik nog wat zeggen? Ja, de, de, vader de, Seurse, kort, de, de vader van de heer Seurensen, heel kort, de vader van de heer verdient wel tien monumenten. Laten we dat voorop stellen. Alle mensen die hard hebben gewerkt en geknokt hebben voor de zaak, ja, uh, die is. verdienen een monument. Waarom niet? Daar gaat het ook helemaal niet om. Het is ook niet een ontkenning van dat anderen uh, minder rechten hebben op iets. Uh, er is eindelijk iemand opgestaan, ik ben even zijn naam kwijt, maar ik, uh, hij verdient echt uh, alle lof. Uh, dat hij zegt, nou, je luister, we zijn geïntegreerd. We hebben hart voor de zaak, we hebben hart voor dit land. We houden Meneer van dit land. Dat, dat is goed, heel duidelijk. Die man is Zeki Baran. En die zit hier tegenover Ronald Seurense. En de meningen hebben we gewoon... zorgvuldig uh, en geëmotioneerd. En uh, met uh, kracht van argumenten tegenover elkaar gezet. Uh, zal er zal nog wel meer te doen zijn over het monument. Ik vind het uh, alleen, ja... het zou toch meer een persoon moeten zijn... dan zo'n iemand.